Je bent met het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 De Gelderse PVV wil via de rechter afdwingen dat het vluchtelingenkamp in Heumensoord bij Nijmegen wordt gesloten. De fractie stapt naar de rechter omdat ze bij de gemeente geen gehoor vindt. Volgens de PVV is de locatie bestemd voor waterwinning en niet voor noodopvang. Het tentenkamp van Heumensoord biedt plaats aan 2800 vluchtelingen en is daarmee de grootste opvanglocatie van vluchtelingen in Nederland. Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie leidt het onderzoek naar het lek in de commissie stiekem. Vorige week besloot het bestuur van de Kamer dat daar een speciale onderzoekscommissie voor moest komen, nadat één of meerdere fractievoorzitters in beeld waren gekomen bij het Openbaar Ministerie. De commissie Schouten heeft de bevoegdheden van een parlementaire enquêtecommissie en kan daardoor mensen onder ede verhoren. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar Joris Luijendijk voor zijn boek Dit kan niet waar zijn. De winnaar werd bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld draait door. Luijendijk kreeg 19% van de ruim 70.000 stemmen die zijn uitgebracht. De andere genomineerden waren Adrian van Dis, Esther Verhoef, Alexander Anne Greet van Bergen en Griet op de Beek. De winnaar krijgt een sculptuur van Jeroen Henneman en 7500 euro. Bovendien mag hij een jaar lang gratis eerste klas reizen in de trein. Het weer, flinke buien, soms met onweer en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Vannacht minder wind, alleen langs de Noordkust blijft het onstuimig. Morgen eerst regen in het noorden en midden van het land. Later vooral in het zuiden buien. Het wordt 12 graden. Vrijdag overwegend droog, en dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het ten Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7, Zandam richting Horen... tussen Zandijk en Weidewormer, twee kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En door werkzaamheden op de A27, vanuit Utrecht naar Almere... tussen Huizen en Almerehout, 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. Zfm. Met. Met nu ZFM Cinema. Als ik zwijg, wil ik zo veel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt. Dan ben ik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 Zeggen Dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. En jij voelt, vergeet ik jullie weer even mijn aandacht te geven terwijl je de liefste bent. Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet alles.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 Get how it mixes in. Before you came Really you feel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 It is the sunshine, starlight, the new day So walk high, higher, than the heartaches, the lightwaves You'll be okay You'll be okay Yours it is the plane train, the bike rides, it's so lit The full of my giver, heart be strong, stand tall You got my heart, I've got yours Yeah. I God, yours, oh,